De Radio 1 sportzomer, De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De media zijn nog volop bezig met de nasleep van het incident met de schoppende agenten in Rotterdam. Meer zo in het Mediaforum. Morgen begint de tour met Michael Bogert. Zetten we de favorieten even op een rij. Maar eerst het NOS-nieuws. Hier is Ewa de Jong. Makelaars willen dat executieveilingen van huizen worden afgeschaft. Volgens brancheorganisatie VBO-makelaar... zijn die veilingen het domein van frauderende vastgoedhandelaren. De handelaren maken onderling prijsafspraken... en ze zetten consumenten onder druk om niet mee te bieden met de veilingen... stellen de makelaars. Als iemand de hypotheek van zijn huis niet meer kan betalen... kan de bank besluiten het huis te laten veilen. Volgens VBO-makelaar leveren die veilingen vaak te weinig geld op... en kunnen banken beter het huis via een makelaar laten verkopen... De Nederlandse mededingingsautoriteit onderzoekt of handelaren inderdaad prijsafspraken maken op veilingen. Europese beurzen houden de winsten vast waarmee ze vanochtend zijn geopend. Beleggers reageren positief op de afspraken die de Europese leiders hebben gemaakt over de eurocrisis. De AEX staat ruim 2% in de plus. Een soortgelijke cijfers zijn te zien in Frankfurt en Parijs. De Europese top in Brussel is zijn tweede dag ingegaan. De leiders van de 27 EU-landen praten onder andere over het geweld in Syrië. Ook zal het akkoord van vannacht worden geëvalueerd. Visolie helpt niet tegen hart- en vaatziekten, zeggen onderzoekers in een toonaangevend medisch tijdschrift. Aan hun jarenlange onderzoek deden ruim 12.000 mensen mee. Eerdere onderzoeken leken aan te tonen dat de omega-3-vetten in visolie wel effect hebben. Dat komt waarschijnlijk doordat aan die eerdere onderzoeken alleen mensen meededen... die al visolie gebruikten, zegt deze arts. We weten dat dat mensen zijn die wat meer met hun gezondheid bezig zijn... en daarbij dus ook wat gezonder eten, minder vlees eten, meer bewegen... Minder roken. En waarschijnlijk zijn het dus uh, die dingen die ervoor zorgen dat de mensen minder harde krijgen. En niet de visolie. De politie in Emmen is op zoek naar een vandaal. die de afgelopen maanden meer dan 100 auto's heeft bekrast. De voertuigen zijn aan beide zijden bewerkt met een scherp voorwerp. Een eigenaar van een auto heeft één keer iemand betrapt. maar diegene kon toen ontkomen. De politie denkt dat die man verantwoordelijk is voor meer bekrassingen. en is naar hem op zoek. De kasser heeft geen vaste werkwijze, zegt de politie. Het is puur willekeurig wat we nu zien. De ene keer zijn er twee auto's, de andere keer zijn het zeven auto's. Soms in één straat, soms wat verder uit elkaar. Maar het is niet, uh, wij hebben zeker niet het beeld dat het nou gemunt is... op een bepaald type auto of uh, uh, op een bepaalde straat. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden in het oosten en zuidoosten... ook kans op een regen- of onweersbuim. Aan zee is het een graad of 20, in het oosten zo'n 25 graden. Morgen ongeveer net zo warm met eerst flinke zonnige periode... en smiddags een paar lichte buien. ANWB ja. Verkeersinformatie. Er staat bijna 50 kilometer aan file op dit moment. Opmerkelijk files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Knoopend Hoevelaken 12 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 7 kilometer. Dat kwam door een ongeluk maar de weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Osta tussen Renkum en Knoopend Ewijk alweer 8 kilometer file. In Brabant op de A58 Breda richting Tilburg bij Ulfhout 4 kilometer. En voor het festival Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland... staat nu op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen Knoopend Hellegatsplein en de Bommel 2 kilometer... en tussen Bruinisse en Nieuwekerk 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. U zoekt betrouwbare en ervaren vakkrachten in de techniek? Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het Mediaforum zometeen Jan Heemskerk, nu nog de halfredacteur van Playboy. en Mark Vis van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En premier Mark Rutte geeft straks in Brussel een persconferentie, dat hoort u zo. Maar eerst naar Londen. Hier zijn Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. En wel naar een regenachtig Wimbledon, tenniscommentator, uh, verslaggever en weerman voor één dag, Mark Brasser. <laughs> Goedemiddag, hoe ziet het eruit? Goedemiddag uh, Dione en Jurgen natuurlijk ook. Nou ja, zo goed als het uh, gisteren was, zo uh, slecht is de dag uh, vandaag begonnen. Uh, regen om half twaalf uh, Engelse tijd zou er al gespeeld worden op de buitenbanen. Zeg maar niet op het Centercourt en niet op baan 1, maar wel op alle andere banen. Nou, dat ging niet door. Zeilen gingen over de banen, het regende uh, niet hard. Uh, lucht helemaal grijs. Op het centercourt hebben ze toen besloten om het dak dicht te doen. Dat is nu bijna dicht. Dus met enige vertraging kan er zo meteen op het centercourt begonnen worden. Ja, En dat zal je dan altijd zien. Dan is het dak dicht op het centercourt. En dan kijk je nu naar buiten, naar de andere banen. Stralende zon. Prachtig weer. De, de zeilen zijn er weer af. Er kan volop gespeeld worden. Maar op het centercourt waar ik zit, ja, daar is het dak dicht. En krijgen we dus zo meteen indoor tennis, om het zo maar even te zeggen. De lijnrechters komen nu de baan op. De ballen, jongens en meisjes. Dus de, partij, de eerste partij op het centercourt gaat zo meteen beginnen. De partij van Novak Djokovic tegen Radek Stepanek. Daarna zien we Agnieszka Radwanska, de Poolse, de nummer drie van de wereld tegen een Britse. Dat zal hier voor het publiek een, een, een, een mooie wedstrijd worden. Heather Watson, daar zal het publiek volledig achter gaan staan. En dan als klap op de vuurpijl de laatste partij op het centercourt Roger Federer tegen Julien Beneteau. Wij van Nederland richten ons natuurlijk vandaag vooral op de partij van Aranska Rus tegen Shuai Peng. Uh, Zo moet je dat denk ik uitspreken, jullie hadden er net wat discussie <lacht> over. Hoorde ik, hoorde Het is P-E-N-G, dus ik houd het maar op Peng. En Aangezien ik ook tafeltennis en badminton doe, zit ik een beetje in de Chinese dat namen. Lijkt mij verstandig. Nee, dat is vooral Peng, maar peng. Uh, en pong. Uh, uh, ja, ja. En dit is dus Peng. Uh, Aranske Rus, derde partij op uh, baan 12. Uh, uh, ja, daar zit een vrouwendubbel voor en daarna nog een partij van gisteren die afgespeeld moet worden. Dus het gaat nog wel even duren en ook dus door die vertraging uh, door de regen. Um, er zijn meer Nederlanders die vandaag op de baan komen. Jean-Julien Royer, hij is van Curaçao. Sinds dit jaar speelt hij in het Nederlands Davis Cup team. Hij gaat dubbelen op baan 4 zometeen. De allereerste partij met zijn Pakistaanse partner Qureshi. En ook Robin Haase gaat dubbelen. Hij dubbelt hier met Jarko Niemine. Royer en Haase samen zometeen voor Nederland op de Olympische Spelen. Hazen speelt met Jarko Niemine tegen de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan. Een loodzware opgave natuurlijk. Dat zijn de nummers twee van de wereld. En dat is echt een, een, een werelddubbel die jongens dubbelen. Altijd samen. Grote succes al geboekt in het uh, verleden. Uh, de snelste partij hadden jullie het nog over. De snelste vrouwenpartij. Dat zou wel eens de partij van Maria Sharapova kunnen worden. Die speelde de tweede partij op uh, baan 1. Tegen Su Wai-shi uit uh, Taipei. Of Taiwan is dat uh, moet ik zeggen. Ik, ja, ik denk dat dat, dat, dat wel zo'n vluggertje kan worden in het voordeel van Sharapova. En wat ook nog een mooie partij is voor de Belgische luisteraars. De derde partij op die eerste baan. Vera Reva. Finaliste hier in uh, 2010. Zij neemt het op tegen Kim Kleisters. Dus dat is toch wel... ...zeg maar de partij in het vrouwentoernooi vandaag. Goed, Novak Djokovic dus zometeen op het centenkoord. Uh, hij is er nog altijd niet. Iedereen is er wel klaar voor. Het publiek druppelt hier uh, langzaam binnen. Nog niet helemaal uh, vol, maar dat zal ongetwijfeld in de loop van de dag... ...in de loop van de partij uh, gaan gebeuren. Djokovic dus zometeen als eerste op het centercourt tegen Radek Stepanek. En dan straks even voor alle duidelijkheid komt ook Aranska Rus op de baan. Aranska. Aranska. En wij zijn ons er ontzettend van bewust dat je het schrijft als Arantja... In het Spaans zou je dat ook zeggen, maar uh, Aranska en haar familie die houden het toch echt op Aranska. En daarom uh, zien wij uh, geen enkele reden om daarvan af te wijken. Dit is uh, voor de mensen die daar vragen over hebben. Dus wij zeggen Aranska Rus, omdat ze het zelf ook zo zegt. Ja, dat lijkt me heel ja, dat wilde logisch. Wil ik het nog even vertellen. Ja. Um, als je je hypotheek niet meer kunt betalen... dan kan de bank besluiten je huis in de veiling te gooien. Iedereen kan dan bieden op die woning, op een zogenaamde executieveiling. Maar er komt steeds meer kritiek op die veilingen. Nationale Hypotheekgarantie die wil al van die veilingen af. En nu hebben ook de makelaars, verenigd in VBO-makelaars... genoeg van deze executieveilingen. Hans van der Ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur van VBO-makelaars. Wat is er mis met die veilingen? Nou, wat er mis mee is, is dat uh, de veilingen op dit moment uh, nog steeds uh, vooral gedomineerd worden door handelaren... die uh, in veel gevallen bewust uh, de prijs uh, erg laag houden. Ja, en daardoor ontstaat er onnodig veel schade voor banken en onnodig veel schade voor consumenten die het toch wel heel erg moeilijk hebben. Dus als je als niet-vermoedende consument daar gewoon heen gaat, dan uh, word je uh, raar aangekeken door die types? Ja, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, je kunt er ook als consument eigenlijk niet uh, normaal kopen. Hè? Normaal als je een huis koopt bij een makelaar, dan kun je kopen onder een voorbehoud van financiering. Dan heb je de tijd om je hypotheek rond te maken en dat gaat op zo'n executieveiling niet. Want je moet daar gewoon uh, definitief kopen. Je krijgt geen onbindende voorwaarden financiering. En je moet ook nog binnen zes weken geld op tafel ja. leggen. Ja. ja, dat gaat niet. Ben je zelf eens op zo'n veiling geweest? Ja, te vaak. Om uh, me te, daar heel erg te verbazen. Want? Nou ja, uh, je ziet dat daar een, een spel plaatsvindt waarbij er weliswaar inmiddels een bieding geprobeerd wordt een uh, zo hoog mogelijk opbrengst te krijgen. Maar dat er een aantal partijen zijn die uh, gewoon dat met elkaar afstemmen om vooral te zorgen dat de opbrengst niet hoog wordt. Ja. Dus laten we zeggen voor de verkomende partij uh, en, en, en uiteindelijk voor de, voor de gedupeerde is dat alleen maar kwalijk, want het, het bedrag wordt alleen maar lager. Ja precies, het is uh, gewoon funest. Ja. En, uh, ja, uh, het is gewoon, uh, we moeten in de, dit in Nederland gewoon niet toestaan, we moeten ja. hier gewoon mee stoppen. Wat moet eraan worden gedaan? Afschaffen? Nou, ik denk dat we inderdaad afschaffen. Hè? En ik begrijp natuurlijk heel goed dat de bank dit als laatste redmiddel gebruikt om uh, uh, uiteindelijk van zo'n hypotheek af te komen. Maar onze stelling is dat op het moment dat je als bank nu gewoon is in goed overleg met een consument zegt van nou, je kunt je hypotheek niet meer betalen. Stel, zo'n hypotheek kost 1000 euro per maand. Zet nou dat huis als bank zijnde gewoon uh, in een reguliere verkooptraject te koop bij een makelaar. Laat dat dan eens 4000, 5000 euro aan maandlasten langer duren voordat je die transactie hebt dan zijn wij ervan overtuigd dat die 5000 euro terugverdiend wordt door een hogere opbrengst. En die makelaars, dat zijn allemaal geen loesje-types, hè? Nee, je uh, moet luisteren. Uh, iedere loesje-makelaar die uh, staan bij ons onder het tuchtcollege. Als daar wat misgaat, dan uh, uh, zetten we ze voor het hekje en dan nemen we er heel vlug afscheid van. het ah, ja, klinkt een beetje alsof u nu een beetje in uw eigen straatje te praten. Want zet die veilingen maar bij ons en dan komt het allemaal wel goed. Nou, nee, ik zeg niet dat u de veilingen bij ons neer moet zetten. Uiteraard zit er wel een rol in voor makelaars, omdat wij vinden dat die makelaar gewoon ook... Uh, ...het beste in staat is om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Kijk, de situatie is nu zo dat op de executieveiling je uh, zaken kunt doen met een hele beperkte groep kopers. Kopers die feitelijk al het geld op de bankrekening hebben staan om het uh, ook direct te kunnen afrekenen. Ja. En ons betoog is dat je gewoon zaken moet doen met een zo groot mogelijke doelgroep. En dan moet je dus ook regulier kunnen kopen. Nou, ja. die kopers zitten bij makelaars. Ja, dat ja. is zo. Ze zijn wel van plan om daar iets aan te veranderen. Dat je ook via internet kan meebieden bij die executieveiling. Is dat dan een betere oplossing misschien? Nee, het zet nog steeds geen zoden aan de dijk. Want dan nog steeds moet je als consument binnen zes weken dat geld op tafel leggen. Nou, ja. En het is op dit moment in Nederland niet zo eenvoudig om überhaupt die hypotheek rond te krijgen. En het lukt al helemaal niet binnen een termijn van zes weken. Nee. Duidelijk. U zegt net als de mensen van de Nationale Hypotheekgarantie gewoon afschaffen die veilingen en uh, laat het gewoon door een makelaar verkopen. Ja, laten we er gewoon maar eens mee stoppen. Dank u wel. Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaars. De vingers van het westelijke halfrond, Mark King, hij is de bassist van level 42. Dat, dat wilde ik zeggen. Op het moment uh, dat, wij, uh, dat Mark Rutte begint aan zijn persconferentie... dan gaan we natuurlijk ogenblikkelijk naar Brussel. Maar uh, we beginnen gewoon wel nu aan het mediaforum. En dat doen we vandaag met Jan Heemskerk, nu nog de hoofdredacteur van Playboy... en Mark Viss, hij is secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Uh, Mark, heeft de NVJ eigenlijk al besloten om zich aan te sluiten bij de nieuwe vakbeweging? De vakbeweging heet die. Hè? Ja, de vakbeweging. Ja, de de, de NVA heeft uh, voorwaardelijk uh, uh, aansluiting. Uh, dus jullie zijn besloten. bij die 16 die ja hebben gezegd? Uh, ja, uh, onder voorwaarden. Ja. Eerst maar zien hoe het nu allemaal nee, verder Nee, Nee, kijk, het is een hele rare op zich. De, de, de NVA is een, uh, een rare club. En journalisten zijn een beetje vreemd natuurlijk. Uh, maar het is in eerste instantie een, een beroepsvereniging, maar ook vakorganisatie. En dat is wel de belangrijkste voorwaarde erbij: dat we uh, de zelfstandigheid die we nu hebben, uh, dat we die ook behouden. Uh, dus volledig autonoom blijven. Uh, en het moet ook niet meer gaan kosten dan dat het nu kost. Ja. Dus dat, dat zijn de twee voorwaarden die, die gesteld zijn. En nu gaat ook pas ja. het echte invulwerk beginnen. Er ligt nu een rapport uh, uh, van, uh, van uh, de, de kwartiermakers. En dat gaat dus nu uitgewerkt worden. En dan uh, zal uh, begin volgend jaar definitief de knoop doorgehakt worden. Vertrouwen in die Ton Heerts? Die gaat het allemaal een beetje trekken? Die nou, hij, hij begint wel uh, in ieder geval fel. Ja, maar, hij, dat, is dat hij goed hakt. of slecht? Ja, nou ja, aan de ene kant denk ik wel... Door, door dat gesodemieter, zullen we zeggen... binnen die hele vakbeweging... is het wel zo dat een aantal belangrijke onderwerpen... de afgelopen tijd niet echt lekker op de agenda zijn gezet. Als je het hebt over ontslagrecht... is er helemaal niemand die daarover discussie aan gaat. En op het moment dat, dat iedereen zegt... van ja, die vakbeweging, zo'n FNV... Uh, uh, is alleen maar met zichzelf bezig... moet je het niet serieus nemen. Op dat moment wordt het ook niet meer serieus genomen. En dan merk je dus dat uh, de lobby van de werknemers... op dit ogenblik een beetje achterblijft. Ja. Jan, heb je al... Uh iets nieuws wat je gaat doen? Uh, ja, maar... Uh, dat, dat doe ik volgende eh? keer wel een mededeling over. Maar, Serieus? Dat het belangrijkste. Ja, ja, ik voel ja, het eigenlijk nee. even langs mijn neus weer. Maar. <lacht> nee, ja, nee, ja, nee. Ik ben, ik ben uiteindelijk toch angst haast, Dus ik zorg altijd wel dat ik, dat ik ergens nog iets ga verdienen. Want, en uh, is dat wel helemaal... in de, in de bladen. Ja, nou ja. De, de bladenbusiness, zoals je weet, bestaat niet meer. Dat is allemaal crossmediaal, tegenwoordig ja, okay, en digitaal en radio en tv. Dus Ik laat het erop houden dat ik aan het werken ben aan mijn grote geheime mannen imperium. Oh. Op manieren. Ja, dat heb je toen ook gezegd, je wilt ja. toch wel iets in de mannen? Ja, nee, ja, sowieso. Maar jij meenemen. werd genoemd als de nieuwe, nieuwe man bij FHM? Of zo? Ja, de, de, de smerige geruchten zijn het allemaal. Oké, okay, nou, goed. We gaan, naar, <lacht> we gaan naar, naar Brussel. De persconferentie van de Mark Rutte is ja, ik aanstaande. De van de nacht. Geef Geen. snel het woord aan de minister-president. Nou, voor ons uh, meester van hier, een zeer korte nacht. Weer welkom terug hier in het perszaaltje. Um, ja, dames en heren, deze top die past in een reeks van toppen... die gaat over de schuldencrisis in Zuid-Europa. Het gaat erom om die schuldencrisis in Zuid-Europa... Onder, con onder controle te krijgen. En dat moeten we met elkaar doen. En dat moet stap voor stap. En dat doen we in het belang van de Nederlandse economie... van mensen, van banen. Dat doen we voor een sterke munt. En dat doen we voor een sterke markt. En die munt en die markt die moeten zorgen voor die banen. En die moeten zorgen voor die toekomstzekerheid. Wij hebben steeds als Nederland de positie gekozen dat de problemen in Zuid-Europa alleen zijn op te lossen... met ombuigen, bezuinigen, met hervormen... met maatregelen nemen om de groei weer aan de gang te krijgen. Um, en dat moeten die landen in de eerste plaats zelf doen. Er is simpelweg geen toverstokje om ja, maar even met een, met een soort van, van toverformule... die problemen in Zuid-Europa weg te toveren. Dat is een langdurig proces. Dat gaat stap voor stap, dat zal jaren duren. En Zuid-Europa moet dus gewoon zelf door de zure appel heen buiten. Maar inmiddels is er wel heel veel gedaan. Uh, we hebben inmiddels met elkaar ervoor gezorgd dat waar Ierland en Portugal een paar jaar geleden nog in een zeer slechte positie verkeerden. Dat die landen nu niet meer aan de rand van de afgrond staan. Er zijn nu regeringen aangetreden in Spanje en Italië die wel de noodzakelijke maatregelen nemen. Uh, de brandgang is gebouwd in Europa. Uh, en heel belangrijk, er is een veel strenger toezicht gekomen op begrotingszondaren. En dat moest echt een keer gebeuren. Uh, Nederland heeft in, het in de afgelopen periode uh, twee keer de eigen visie uh, neergelegd in debatten met de Kamer en in Europa. De eerste keer was in september, toen is er een brief naar de Kamer gegaan over de sancties voor landen die zich niet aan de afspraken houden. Uh, ik ben toen met de jager en met staatssecretaris Snape heel Europa afgereisd om steun te krijgen voor die opvattingen. En ik ben er trots op dat dat is gelukt. Sinds eind vorig jaar is er in Europa een veel strenger begrotingstoezicht voor begrotingszondaren. En veel meer automatische sancties voor die zondaren. In februari hebben wij onze groeibrief gepresenteerd. Samen met mijn Engelse collega David Cameron en een tiental andere bondgenoten hebben we onze opvattingen over groei in Europa neergelegd. Dan praten we over de dienstenrichtlijn, hoe we de ICT-sector kunnen versterken... hoe we de telekomstsector kunnen versterken... hoe we meer handelsverdragen kunnen afsluiten. Alles opnieuw in het belang van banen... in het belang van een toekomst voor de bevolkingen van onze landen. Deze raad van de afgelopen twee dagen is tegen de achtergrond van alles... wat in de afgelopen twee jaar is gebeurd, is deze raad over drie dingen gegaan. In de eerste plaats over groei. We hebben vergaande afspraken gemaakt op basis van de voorstellen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk... samen met onze partners, om te zorgen voor een versterking van de interne markt... die voor Nederland als exportland cruciaal is. Uh, dat heeft alles te maken met het volledig uitvoeren van bijvoorbeeld de dienstenrichtlijn. Realiseert u zich dat die dienstenrichtlijn... dat lijkt allemaal detailwerk en een beetje saai... maar dan praat je over procenten extra economische groei in Europa... als we in alle Europese landen die dienstenrichtlijn goed implementeren. Verder is er gesproken over de toekomst van de Europese Monetaire Unie. Daarbij bevallen mij voorstellen die van Rompuy en de andere voorzitters hebben gedaan... ten aanzien van het versterken van het toezicht, want die zijn van groot belang. Tegelijkertijd liggen er ook voorstellen die zouden leiden tot het overdragen van extra bevoegdheden aan Europa. En ik denk dat dat niet nodig is. Ik ben daar tegen. En dat leidt ook niet tot een oplossen van de crisis. Tot slot is gesproken over het aanpakken van de acute problemen in Zuid-Europa. We hebben besloten om niet over te gaan, die wens lag uit Italië, uit Spanje, uit anderen, het nu maar meteen invoeren van eurobonds. We hebben besloten om niet over te gaan zomaar tot een Europees, depo Europees depositogarantiestelsel. U weet wel he, dat wij garant staan voor spaargeld in Spanje en Italië, de Nederlandse spaarders en belastingbetalers. En eurobonds betekent dat wij eigenlijk betalen voor de kosten van de Franse staatsschuld. We hebben ook besloten om niet over te gaan tot een aftopping door het opkopen in de markt van Zuid-Europese rentes. Zuid-Europa, ik zei het eerder al, moet zelf door de zure appel heen bijten, moet zelf de maatregelen nemen. Er is geen paracetamol of een medicijn waarmee we dat kunnen voorkomen. Wel hebben we twee problemen aangepakt. Nederland is de afgelopen weken achter de schermen en in het bijzonder de afgelopen 72 uur zeer actief in de weer geweest met eigen voorstellen om te komen tot een goede besluitvorming. En in die besluitvorming van gisternacht is ook veel van de Nederlandse voorstellen terug te vinden. In de eerste plaats hebben wij besloten, ik pak er twee elementen uit die besluitvorming uit. In de eerste plaats is vannacht besloten om die visieuze cirkel tussen banken en overheden, om die te doorbreken. U weet wel dat in sommige landen inderdaad kerk en burgemeester bepalen wat het financiële beleid van die bank is. In plaats van deskundige mensen die weten hoe je een bank moet runnen. Dus die visieuze cirkel tussen banken en de overheid die wordt zo snel mogelijk doorbroken. En dat komt omdat we hebben besloten een oude Nederlandse wens om zo snel mogelijk over te gaan tot Europees bankentoezicht. Ten tweede, het is daardoor mogelijk geworden om een ander probleem op te lossen. U weet dat Spanje heeft gevraagd om een programma om de eigen banken te kunnen herkapitaliseren. En het programma in zichzelf begint inmiddels een molesteen te worden om de nek van Spanje. Want sinds dat programma is aangevraagd... zijn de problemen met Spanje en ook met de Spaanse rente alleen maar verder toegenomen. Het is nu mogelijk geworden om, als dadelijk dat Europese toezicht er is... op die bankensector, dat zal enige tijd kosten... maar dat perspectief kunnen we nu geven aan de markten... dat als dat Europese toezicht er is, dat die Spaanse banken ook direct uit het ESRM kunnen worden geherkapitaliseerd. En dat betekent dat de Spaanse staatsschuld niet permanent stijgt... met die kosten van die herkapitalisatie... en dat daardoor mogelijk is voor Spanje om toegang te houden tot de markten... en door te gaan met die vergaande programma's van bezuinigen en hervormen waar de regering van Mariano Rajoy in Madrid mee bezig is. Dames en heren, al deze hervormingen zijn erop gericht om stap voor stap... de crisis in Zuid-Europa op te lossen. Dat doen we in het belang van die sterke markt, van die sterke munt... maar dat doen we allereerst in het belang van de hardwerkende mensen in heel Europa... en natuurlijk ook in de eerste plaats, want ik ben minister-president van Nederland, in Nederland... vanuit de stellige overtuiging dat voor een exportland als Nederland... de gezamenlijke koek in Europa, als je met z'n allen samenwerkt... en met z'n allen poelt en met z'n allen aan die markt en die munt werkt... dat de gezamenlijke opbrengst daarvan veel groter is dan de som van de onderscheiden delen. En uiteindelijk is dat de taak die we als regeringen hebben... te zorgen voor welvaart, voor banen en voor een toekomst van onze mensen. Dat was premier Rutte dus met zijn persconferentie vanuit Brussel. Ik praat even door met de correspondent. Tijn Sardé. Tijn? Ja, ik ben net even de zaal uitgelopen. Ik loop hier even op de gang. Ik moet mijn stem dus een klein beetje dempen... Uh, nou, je hebt gehoord, hè? Uh, Rutte begon uh, heel verstandig uh, uh, uh, uh, euh, ja, voor zijn uh, politieke agenda. Begon hij natuurlijk vooral op te sommen waar hij allemaal heel hard nee tegen heeft gezegd. Hè? Uh, nee, dus uh, de, tegen uh, van alles en nog wat, maar waar het vooral om gaat, waar hij ja op heeft gezegd. En dat is dat dat noodfonds, dus. Uh, ...op termijn wel dus direct de Spaanse banken gaat steunen. En nou, dat was iets waar hij en ook bij Duitse Duitslandskanslie Angela Merkel tegen waren. Maar ook dat kreeg hij in met te zeggen dat komt er pas nadat de Nederlandse wens is ingewilligd... ...en dat is eerst bankentoezicht. Uh, en nou gaat het natuurlijk even om hier de vraag is... Uh, ...ja, hoe lang duurt dat voordat dat bankentoezicht er is, wanneer dat is geïnstalleerd... Terwijl de Spanjaarden dus eigenlijk nog uh, ja, het liefst vandaag of morgen al uh, aan het infuus gaat. Hè? De rentes zijn in het land die blijven maar stijgen. Nou, Merkel die heeft een half uur geleden ook een persconferentie geschreven. Een beetje dezelfde toon als, uh, als die van Rutte. En uh, dat blijft nu een beetje hangen, die vraag. Wanneer gaat dat nou in? Wanneer kunnen die Spaanse banken dus meteen geherkapitaliseerd worden? Wanneer komt er dus wat lucht in, de, in, de, ja, uh, in Spanje... En uh, daardoor ook zijn er wat geruchten dat uh, Angela Merkel die nu terug moet naar Berlijn, waar, ze, uh, waar een belangrijke stemming is in het parlement, dat ze die stemming wellicht zelfs zou worden uitgesteld, omdat er dus die onduidelijkheid is over ja, wanneer die nou allemaal gaat gebeuren. Ja. We hebben nu eigenlijk alleen maar uh, Rutters uh, eerste toespraak gehoord. Want hij beantwoordt nu vragen van, uh, van collega's journalisten. Uh, we hebben ja. dus niet horen reageren op de kritiek. Bijvoorbeeld uh, vanuit het CDA. Hè, of nou, eigenlijk vanuit de hele Kamer kan je zeggen. Van, uh, dat ging dan over dat debat. Het vertrekdebat. Waarmee hij dus naar uh, Brussel is gegaan. En dat, uh, dat daar uh, eigenlijk uh, dingen uh, zijn geroepen. die, uh, die of, of daar heeft hij niet geroepen wat hij nu allemaal roept. Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik ga zo meteen wel weer de zaal in. Ik neem aan dat de collega's die vragen hem zo meteen ook zullen voorleggen. Maar eigenlijk heeft hij impliciet daar al het antwoord op gegeven hè, door, door dus nou te zeggen van ik doe eigenlijk toch precies wat wij wilden. Er komt streng bankentoezicht op zijn Nederlands, op zijn Duits. als Maar dan gaan we, ja, zeg maar, hij gebruikt die woorden niet, maar dan gaat de sluis open en dan kan het geld naar, direct naar Spaanse banken. Hij zegt dus, ja, geen zorgen. Er komt echt gewoon bankentoezicht. Ja. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel toegevingen gedaan. Ja, goed. Tijn, jij moet snel terug naar die persconferentie. Want ja. we, we komen hier natuurlijk in de loop van de middag op terug. Ook met, met Tijn Dede, de correspondent in Brussel. Toespraak dus van Mark Rutte daar naar aanleiding van de EU-top die nu is afgelopen. Maar reacties nog de hele middag hier in Radio 1 Sportzomer. We gaan uh, straks verder praten met uh, onze gasten van het mediaforum. Die denken, we komen nog we aan de beurt. Dan we gaan we weg. Ja. Nee, nee nee, nee, nee. nee dat, doen we, dat doen we na half drie. Het is namelijk bijna half drie. En uh, dan is het bij ons tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Ewout de Jong. Netbeheerder Liander heeft de gegevens van klanten niet goed beschermd... en krijgt daarom een boete van 3,3 miljoen euro. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald. Liander heeft de administratie uitbesteed aan een dochteronderneming van energiebedrijf Nuon. En daardoor hadden medewerkers van Nuon toegang tot klantgegevens van Liander. En dat is verboden. Exportbedrijven hoeven de komende twee jaar geen werkvergunning aan te vragen voor specialistische werknemers van buiten de Europese Unie. Dat heeft minister Kamp besloten, omdat vooral exportbedrijven door de maatregel beschermd belemmerd worden. Als die bijvoorbeeld een schip bouwen voor een klant buiten de EU, dan moet die klant zonder problemen een specialist kunnen sturen die kijkt of het product aan alle eisen voldoet, vindt Kamp. Executieveilingen van huizen moeten worden afgeschaft, zegt makelaarsorganisatie VBO Makelaar. De veilingen worden volgens VBO gedomineerd door frauderende vastgoedhandelaren. Die maken prijsafspraken en proberen anderen ervan te weerhouden mee te bieden. En Twee Belgische meisjes zijn van school gestuurd nadat ze een 13-jarig meisje hadden gepest en mishandeld... en een filmpje daarvan op YouTube hadden gezet. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Haar moeder plaatst het filmpje op Facebook om samen met haar dochter aandacht te vragen voor pesten. Dat is het nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan de meeste files in het midden van het land. Het zijn er nu 16 en ik geef u de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en Heenbrugge 9 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Sint-Joost en Gratum 3. A17 Dordrecht richting Rozendaal, tussen Oudenbos en Rosendaal west 4 kilometer. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden en daarom is de rechte rijst ook dicht. En dan de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en het knopend Ewijk 9 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks gaan we dus door met het Mediaforum met Jan Heemskerk en Mark Vis. En met Fris Barend blikken we terug op Duitsland-Italië en alvast vooruit naar de EK-finale. De Radio 1 Sportzomerbus. Iets eerder dan u van ons gewend bent, is de Sportzomerbus onderweg. Verslaggever Mark Robin Visser was vanochtend in Brabant om de laatste schooldag te vieren. En vanmiddag is hij weer in de wereld van het onderwijs gedoken. Maar nu wel op een hele andere manier. Ja. Mark Robin. Ja, van, van de vertrekkende jonkies in het basisonderwijs ben ik nu aangekomen in Breda. Waar ik een hele groep ja, bijna arriverende jonkies om me heen heb. Dat wil zeggen. Jongeren die belangstelling hebben voor een functie bij Defensie. Want ik ben hier bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. En hier is het vandaag open dag. En je zou het niet zeggen, maar ik word omringd... door zeker 30, 35, 40 doodstille jonge mannen. En ik heb ze allemaal al een pen gegeven. Want ik heb een doos vol, uh, vol pennen. Heb jij ook al een pen? Ja. Ja, Helemaal, heb jij al een pen? Ja hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Hoe is dat? Ik zal het even aan kadet Geerling vragen. Hoe, ge hoe, ge hoe geef je antwoord op zijn net in het militairs? Jawel, uh, sergeant bijvoorbeeld, of jawel, uh, kolonel. Jawel, kolonel. Jawel, Sirjan. Nou ja, goed. Ik ga straks die pennen nog even verder uh, uitdelen. En ik moet even zeggen, ik ben hier samen met technicus uh, Martin Hulshoff. Die, uh, die, die, die. Jij krijgt allemaal visie. Hoe uh, heet het? Flashbacks hè, hier op het terrein. Ja, ja, er komt ineens uh, komt, uh, komt alles weer boven. Hè. Ik heb ja. namelijk uh, als dienstplichtige militair gediend. En uh, dat kwam omdat er een, uh, een drie tonner om de hoek kwam, kwam rijden. Waar ja. ik vroeger ook op gereden heb. En, maar je noemde ook allemaal afkortingen al die je uit ja, je hoofd kent. Noem uh, er eens één: een. de IA 314, de IA 4440. Ja, je neemt het. Dat, was, dat, was, uh, ja, dat is uh, militair, hè? Dat is militair. Kadet Geerling, weet jij wat een IA314 is? Nee. Dat is een maar eerlijk antwoord. Een wat jaar, zeg je? Ja, ik heb nog een jaartje hier, Want, Want jij bent uh, een op, u bent in opleiding? Dat klopt, dat klopt. Wat, wat gaat u worden? Ik uh, doe opleiding voor officier bij de geneeskundige dienst. Juist. En de, de open dag hier vandaag op de academie is ook voor mensen die officier uh, willen worden. Dan heb ik begrepen dat jij nog niet uh, besloten hebt... Nee, nog niet uh, definitief, nee. Waar hangt dat vanaf? Je zit nu op het VWO? Ja, dat klopt. En nu ben je aan het oriënteren? Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Wat een ja. fijne, korte antwoorden geven jullie allemaal. En jij dan? Wil jij graag officier worden? Ja, ik heb al besloten. Ja, meneer, zeg je dan. Ja, meneer. <laughs> Vertel eens, waarom wil je zo graag officier worden? Uh, nou, lijkt me natuurlijk spannend. En uh, omgaan met situaties en uh, leiding geven, dat soort dingen... Leiding geven en dat soort dingen. Kadet van de Weide. Ja. ja. Kan jij al een beetje leiding geven? Ja. Want je loopt hier nou met die groep uh, toch wel erg timide uh, officieren in de dop rond. Ja. Dus het is dus op zich niet moeilijk leiding geven, denk ik. Nee, je gaat helemaal goed komen. Vertel eens even, wat hebben jullie vandaag allemaal al gedaan? Uh, van alles. We hebben een mini-college gehad. Waar ging dat over? Over de kadetkops. Ja. En wat ze daar allemaal bij doen en dat soort dingen. En, en wat de doen de ze weg. er allemaal mee dan? Wat voor doen ze allemaal dan? Ja, van alles. Sporten, ja? uh, ontspannen. Ja. Uh, is het een leuke dag? Heb je plezier? Ja, ik heb er wel plezier in. Ja? Ja. Mogen, mag je ook plezier hebben op de Militaire Academie? Ja, absoluut, absoluut. Heb jij ook wel plezier? Zoveel mogelijk. Ja? Is ja. dat zo? Ja. Wat is, hier, wat is hier voor leuks in Breda? Wat is er leuk aan, aan, aan hier om hier in opleiding te zijn? Breda is sowieso een onwijs gezellige stad. Maar de KMA, daar kun je ook van alles doen. Sporten, maar ook uh, ons eigen feestjes hebben we. Oh, Jullie het... hebben feestjes ook? Ja, van het Karettencorps worden sowieso wel feestjes gegeven als eigen feestjes. Sport. Ja, absoluut. We uh, Netwerken en, uh, en elkaar goed leren kennen. Ja. En zijn dat ook wilde feestjes? Dat zijn wilde feestjes, <laughs> maar wij gedragen ons absoluut altijd. Is net. dat zo? Dus, ja, absoluut. En Ik de volgende dag het... staan we er weer. De volgende dag staan we er. Gewoon weer 6 uur appel. Kwart voor acht, maar okay. dan staan we er. Oh, ja. Dat valt reuze mee. Ik geloof er niks van dat. Wat denk jij? Dat zijn die, denk je dat dit een leuke plek is om in de opleiding te zijn? Ja, zeker. Ja? Ja. Wat spreek je zo aan hier? Uh, alles, alles wel. Sportvelden, Jongen, jongen, jongen, het is echt een feest hier op de kaart, maar werkelijk waar. Ja, zeg, vertel nog eens even, wat over. zeg je? Je positiviteit straalt over. Ja, is dat zo? Ja. Wat bedoel je daar eigenlijk precies mee? Dat je zo blij in het leven staat. Ja. Ja. ja, ik sta blij in het leven, maar ik gun het jullie ook zo. Sta jij een beetje blij in het leven? <laughs> Jawel hoor. Ja? Ja, ja, toch wel? Zeker. Ja. Zeg, vertel eens, wat, uh, kadet, wat gaan jullie vandaag nog meer allemaal doen? Ah, wij uh, geven zo nog een rondleiding door het uh, kasteel. Ja, en, uh, het kasteel van Breda. Ja, en dan laten we een paar belangrijke punten zien. Uh, zoals de kamer waar ze de eerste periode op slapen. En uh, daarna hebben ze hoe nog een. die kamer weer... eruit, want uh, eventjes voor de luisteraars. Want jij bent daar dus ja. ook uh, begonnen, hè? Ja, ge, nou ja, gemiddeld 8 tot 12 personen en in stapelbedden. En je hebt één kast en een bed. Dat is het. En dan moet je dan je eerste jaar doorbrengen. Ja, wordt e het daarna e beter? De uh, hoe... eerste vier maanden en daarna, daarna wordt het beter. Dan krijg je een éénpersoonskamer. Daarna. Als je na die vier maanden nog verder wil, dan krijg je een betere kamer. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is het doel. Ja. ja, zeg. En wat nog meer? De rondleiding dus. Ja, en dan krijgen ze een mini-college... over wat ze kunnen verwachten als ze hier college gaan volgen. Kijk eens aan. Ik wens jullie nog een hele leuke dag. Dank u wel. Alsjeblieft. Meneer, en ik wens jou ook nog een hele leuke dag. Ja, ook bedankt. En ik denk dat ik volgend jaar gewoon weer terugkom bij de Open Dag van de Kamer, Want ik vind het hier echt dol gezellig. Nou, top. Kadet, doen, Gierling. Doen, top. Nog een fijne dag. Kunnen jullie eventjes allemaal dag tegen mij zeggen? Ook tegen de luisteraars. Dag! Bedankt. Hey goed en Keep in mind that it's only my words. I want to tell you a little bit about me.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 Do the There was a bad way out I turned to the Alain Clark is dat. Let some air in. Mark Rutte, de premier, gaf dus een persconferentie over de besluiten op de EU-top. Hij benadrukte dat er niet op alle eisen van Italië en Spanje is ingegaan. Hij vindt het een evenwichtig akkoord. En hij klopte zichzelf ook nog een beetje op de borst. Dus nou, wat willen we nog meer, zou ik bijna zeggen. Joost Vullings in Den Haag. Joost, toch veel kritiek hè, op Rutte vanuit het CDA bijvoorbeeld. Hoe verdedigde hij eh, het akkoord? Ja, hij verdedigde het akkoord uh, van dat er uh, heel veel dingen... in ieder geval uh, niet zijn gebeurd uh, waar hij en, en Nederland tegen is. Hij zegt er zijn geen afspraken gemaakt over uh, eurobonds. Er zijn geen afspraken gemaakt over een Europees Depositogarantiestelsel. Uh, er is ook geen bankenunie afgesproken. Kortom, uh, hij telt zijn zegeningen. En hij zegt wat er wel is afgesproken, meer toezicht op de banken. Daar was Nederland heel erg voor, dus dat is mooi binnen. Maar ja, in het debat van de week was... De hij hier er nog tegen dat het Europese noodfonds rechtstreeks geld gaat lenen aan bijvoorbeeld Spaanse banken. Dat heeft hij wel moeten toegeven, maar in de persconferentie deed hij eigenlijk uh, nou, hij wekte zelfs de suggestie dat het zijn eigen idee was geweest. Hij zei, er zijn uh, veel ideeën waarmee we de laatste 72 uur als Nederland hard aan hebben getrokken, de afgelopen uh, beetje op de achtergrond van de top. En ja, hij trok het eigenlijk een beetje naar zich toe. Ja, ja heel handig, zullen we maar zeggen. Maar daarmee is de kritiek vast niet uh, verstild. Ik neem nee. aan dat ze in Den Haag hebben mee zitten luisteren alle partijen en uh, hij kan dat denk ik nog wel verwachten. Ja, maar het, het, het, het, het grappige is wel dat er gewoon een ruime kamermeerderheid deze uitkomst steunt. Dus wat dat betreft uh, zit hij veilig. Alleen de, partij, de partijen die hem steunen hebben kritiek op hem. Uiteraard de partijen die tegen zijn zoals de SP en de PVV, die hebben ook uh, forse kritiek, want die zijn het hier absoluut niet mee eens. Die, die zien dit als overdragen van bevoegdheden en het, het, het openzetten van een geld sluiten, uh, geldsluizen richting uh, Zuid-Europa. Maar de partijen die hem steunen, ja, die vinden dat hij het gewoon verkeerd heeft aangepakt. Want hij de verwachting was van Rutte dat er niet veel zou gebeuren op de Eurotop. En nu zeggen ze, kijk, nu is er wel veel gebeurd. En daar heeft u waarschijnlijk weinig invloed over op gehad. Want ja, u had nauwelijks een agenda. En dan sta je een beetje buitenspel. Maar goed, je moet natuurlijk alle kritiek die Rutte nu krijgt... ook plaatsen tegen de achtergrond van de verkiezingscampagne. En dat geldt natuurlijk ook weer voor het verweer van Mark Rutte. Ja, ja zeker. We zullen er nog veel over horen. Want Europa zal zeker een thema zijn in die campagne. Dank wel. Zo voor nu, Joost Vullings vanuit Den Haag. Eerste reacties dus op uh, die toespraak van Rutte in Brussel. Onze gasten voor het mediaforum uh, zitten te sms'en of te appen... of hoe heet dat, uh, naar huis, dat het wat later wordt. Ze zijn er gelukkig <lacht> nog. Jan Heemskerk, nu nog ja, hoofdredacteur van Playboy. Hij heeft een nieuwe baan, maar hij wil het ons nog niet vertellen. Volgende keer wel. Iets met mannen. <lacht> en Mark Vis sectaris <lacht> bij de Nederlandse Vereniging <lacht> voor Journalisten. Het onderwerp, het bloemetje. Uh, de Rotterdamse agent die een, een dronken man heeft geschopt... en waarvan het filmpje op internet te zien was... heeft een bloemetje gekregen van de Rotterdamse gemeenteraad. CDA nam hiervoor het initiatief. En ook de andere agent die erbij stond kreeg een bos bloemen. Reden daarvoor is dat de twee veroordeeld zijn... in de publieke opinie en de media... zonder dat de feiten bekend waren. Jan Heemskerk, wat vind je daarvan? Schande, schande. Nee, ik, ik, ik vind, uh, geloof ik wel, dat de politie gelijk heeft... als ze zegt dat er uh, van uh, 1,2 miljoen... Harde contacten met, het, met de burger. Eh, ongetwijfeld iets mis zal gaan. Maar dat het wel misschien wel handig is als we eerst even uitzoeken wat de ware toedracht ja. is. Voordat er inderdaad op basis van een filmpje meteen wordt geroepen dat mensen aan het spit geregen moeten worden. Ik ben daar stiekem ook wel voor op af en toe. Een lap is de ballen te schoppen trouwens. Dat, dat vind ik ook helemaal niet zo steek. Dat geldt erzijde. <grij những> <en>, <grijnt> nee, weet, je, weet je wat het een beetje is? Het, het, het, het, ik, je snapt het, het hoedrachter ongeveer wel. De 99% kans dat eh, die man heel vervelend was... en dat die agent inderdaad even een beetje kwijtgeraakt is... iets gedaan heeft wat ze niet had moeten doen... daar per ongeluk voor, eh, bij gefilmd is. Ja, en, en dan is het vervolgens... wat moeten we daarmee? Is het dan eh, allemaal gaan lopen loeien... dat police brutality in Nederland ineens een groot probleem is... Moeten ze een uh, klein intern tikje op de vingers krijgen of een bosje bloemen van het CDA? Ik vind het vooral heel veel aandacht voor iets waarvan ik vermoed dat het een redelijk overzichtelijk probleem is. Nou, het lijkt bijna een hype geworden, ja? Want de filmpjes uh, volgen elkaar snel op. Ja. Burgersjournalistiek. Ja, zo heet dat dan, hè? Ja. Nee, ja, nee, dat is geen burgerjournalistiek. Want journalistiek duidt. En uh, dit, dit duidt niks. Dit is gewoon ruw materiaal, zullen we maar zeggen. Uh, ja, nee, maar ik, ik vind het echt. Het CDA doet daar dus in, in Rotterdam eigenlijk hetzelfde wat ze verwijten. Want ze zeggen: uh, er is geoordeeld over de agenten. Um, en, maar, maar zonder dat de feiten bekend zijn, maar ze doen hetzelfde. Want wie weet is die agent wel fout geweest. Ja. Ik geloof dat de ombudsman dit nog gaat aan het onderzoeken is. Mm -hmm. En dat de politie zelf tot de conclusie is gekomen... dat het uh, uh, toch niks is. Nou en ja, toch het het het is het het gezegd, heeft, dat is gezegd, trouwens. Nou ja... Uh, maar het, dus alle feiten zijn dus nog niet boven tafel. En, en dan gaan we dus nu een bloemetje sturen met het risico dat dat bloemetje... over een half jaar weer ingeleverd moet worden als de ombudsman zegt van... Eh, in dit geval toch iets te ver gegaan. Nou, het begon al met die verklaring van die vriendin van die filmen. Want die, op basis van die verklaring heeft de ja. OM gezegd van... nou, we, we pleiten die agenten vrij en die... Mevrouw, die kwam daar diezelfde avond nog, geloof ik, op terug op haar verklaring. Ja, maar Ik vind het een heel raar. Want, kijk, dat, dat, dat uh, Jan zegt van. af en toe uh, heb ik ook de neiging om zo'n uh, uh, dronken lappen. Ja, uh, ik uh, kijk wel ik uit, er die flikkergestoken te grappen. Dus uh, daar dat kan ik me nog voorstellen. Maar dit is wel. Uh, uh, de politie heeft het machtsmonopolie, uh, het, het, het geweldsmonopolie in Nederland. Ja. En wat je op dat filmpje ziet, en daar, daar gaat het eigenlijk niet over... er wordt alleen maar gezegd, ja, je weet niet wat er van tevoren is gebeurd. Ja, van tevoren kan die man heel veel velen zijn geweest... en misschien aangevallen hebben, en dat je dan geweld toepast, oké. Okay. Maar je bent een, een, een professional die geweld mag toepassen... op het moment he, dat, dat je in dat filmpje ziet dat er iemand op de grond ligt... en er wordt een trap uitgedeeld, dan denk ik op dat ogenblik kan dat toch nooit relevant zijn. Nee, nee, nee je hebt dus, ongetwijfeld, is die vrouw ook fout geweest. Daar twijfel ik geen seconde aan. Hoe begrijpelijk, dat heb ik dan ook wel weer een beetje, waarschijnlijk ook. Dus dat is waarschijnlijk de toezacht. Ja. En waarschijnlijk zul je haar daar stevig op moeten aanspreken. Maar het is ook verkiezingstijd. Dus uh, het CDA ja. gaat nu lekker bloemetjes uitdelen aan agenten... want die hebben het toch ook zo zwaar. En ja, Vind je dat de media ook iets valt te verwijten in, in, dit, uh, in dit verhaal? Ja, wat, wat, wat, wat kun je verwijten? Er, er, er is iemand die heeft een filmpje gemaakt en uh, dat is op internet... al gezet. En daarmee is het op een gegeven moment ook verontwaardiging ontstaan. Nou, en daar heeft de media heeft er aandacht aan besteed. Als ik nou, is ik, wat, wat mij dan altijd wel weer opvalt, is dat men er als de kippen bij is om, om de, ja, te brullen. Police brutality, alsof we zojuist een nieuwe Rodney King-affair nee, hebben ja. gezien. Hmm. En niemand zich, erg lijkt, zich en erg lijkt te beijveren om, nou eens weet ik veel, het is een mooie reportage te maken uh, wat, wat ze zo, de gemiddelde agent op straat daar uh, nou per dag zo overkomt. Ja. aan Ja, maar dat vind ik in dezelfde niet... categorie is dat je bekeurd wordt en de, dat, dat iemand dan tegen... Zegt van Goh, ga boeven vangen. Kijk, het een hoeft het de ander niet uit nee, te sluiten. Eh, Dit is nieuws. Kom op, jongens. Het is ja, dus nieuws. De, dus de, dus de, dus de, de opheft heeft er... er is om, om iets ontstaan. En dat de journalistiek daar aandacht aan besteedt. En dat probeert te duiden en in een kader, probeert te plaatsen. Er is volgens mij helemaal niks mis mee. Dus ja, het, het wordt, er wordt wat te snel gezegd, vind ik, van, uh, dat, dat iets een hype is. We en dat, even dat door de media. wordt nou, voetbal hebben we dat is ja. ook wel even lekker. Een nee. andere hype. Ballotelli <laughs> ja. tegen Duitsland 2-1. Ik begreep dat het eigenlijk 6-2 had moeten zijn als we de rentestanden hadden gevolgd. <laughs> ja. Jan, wat vind je van die Bola Ik vind het een hele vreemde man, maar ik kan wel ontzettend goed voetballen. had ik niet, uh, niet gezien eigenlijk tot nu toe. En uh, tamelijk knap ik plotseling uit het niets, want ik had nog niet getwitterd gisteravond van zeg die Bola Telly, kan die eigenlijk voetballen? En toen hij twee doelpunten. Dus ik zat, er, ik zat er lelijk naast, mogen we wel zeggen. Maar knap gedaan en ik moet zeggen, het was ook een leuke wedstrijd. Die Balotelli ja. is wel een heerlijke, oh, heerlijke ik, man voor de media ook, hè? Maar dit is toch geweldig, ja, zo'n ongeluid ik een beetje nerveus als mensen over heerlijke mannen gaan hebben. Oh, zeg, pardon, zo bedoelde ik, zeg, ik niet als het niet eens. Zeker als het op de... Als het, het shirt op de, de, uitbrekt. Nee, maar als je zo'n zo, zo, zo naakte Balotelli op de voorpagina van de Telegraaf ziet nee, En Als jij, als jij straks nou, de baas bent bij FAM, nee, zou je zo'n Balotelli op de, op de voorpagina zetten. Nee, nee, ik denk dat ik het toch lekker hou, op meisjes. Ik probeer het weer even. Ja, ik probeer het weer even. Ja, nee, maar ik denk is natuurlijk wel... lijkt me wel een hele boeiende jongen om te spreken. Als dat zou lukken. Want hij schijnt nog een wonderlijke opvattingen te hebben over juichen. En dan trekt hij wel weer zijn shirt uit. Dan staat hij daar als een soort van... Van een zwartse Dan staat hij daar als een de nek een beetje raar te doen. midden op het veld. En dat haar. wat de fuck met dat haar? Hij juicht niet, want hij zegt... Ja, het is gewoon mijn werkdoelpunt te maken. En een postbode juicht ook niet als hij een brief doet. Ja, het is een ik bedoel Het is een projectiel maar ook uh, een paar da uh, dagen geleden toe hoe die uh, dan uh, zo'n zo Engelse reporter aan ja. de kant zet. Door te zeggen van ik spreek geen Engels. En uh, bovendien <laughs> je mag geen vragen stellen. In perfect Engels. Omhoogens. Engels, ja. Uh, ja, ik, ik mag dat wel. Dat de, is de, de, de, de ju aan dit. Het aardige, van, wel, het aardige van, van Balotelli is dus dat hij doelpunten maakt. Ja. En dat maakt, neemt mij altijd ontzettend in voor mijn spits. Zou heel leuk vinden als wij er ook een paar van die hadden. En dan mogen ze bij betreft een heel mooi lichaam hebben en een ja. gek haar. Nog even speculeren over de, want onze bondscoach heeft de bruin gegeven. Jo. Uh, dus dus volop, uh, nou echt alle kranten, van NRC tot aan Telegraaf en omgekeerd. Uh, iedereen doet eraan mee, het, uh, aan het wedstrijdje. Allemaal onderzoeken worden erin gegooid. Je klinkt verbaasd. Maar... Ja, maar wat vind je ervan? Nou ja, maar dat, is toch, dat hoort er toch bij? Dat is toch. We zijn met z'n allen zijn we bondscoach. Ik bedoel, dat constateren we altijd en dat wordt ook honderd keer gezegd. Dus als de echte bondscoach opstaat... dan moeten wij als bondscoaches natuurlijk wel een mening hebben... wie namens ons dan vervolgens dat over gaat nemen. Dus nee, dat iedereen daaraan meedoet, uh, volstrekt logisch. Ja, ook met, met uh, eigen onderzoekjes. De volkshand pusht nu Pep Guardiola. Ja. Oh, ja. Ja, en dat dat de, maar dat gaat dus nooit gebeuren. De, de, de mensen die er verstand van hebben zeggen allemaal... dat het nooit geaccepteerd zal worden als wij een buitenlandse bondscoach hebben. Iedereen wil van gaal, maar ik ben het eens met de tafel van VI. Die zegt van ja, maar dan krijg je dus die mafketel... die die jongens weer aan het duur lopen en straftrainingen gaat onderwerpen. En dat doen ze toch niet. Nou, dan heb je co Adriaans en Aad de Mos in allebei 93. En dan hebben het gezag van een vloeipapiertje. Dus ik denk dat je of hitting of niks... Ja, maar Hidding zit nu voor heel veel ja, geld. Dat uh... weet ik. Dan moet je maar iets meer geld geven. Maar dat is de enige ja. die, uh, mm. die. Heb jij nog een. Ja, foppen. foppen. Ja. ja Die is met pensioen man ja, ja, dat is hij al honderd keer gegaan. Nee, maar Fopper, met, de zangvereniging. Fopper met, uh, met, een paar, met een paar goede veldtrainers erbij. Uh, maar die, gaat, die heeft wel dat overwicht. Die gaat dat helemaal goed... Uh, Kijk, Van een Gijp, die zegt er iets verstandigs over... Die, die jongens die kunnen al voetballen, Dat hoef je niet te leren. Dus wat je moet hebben is een, is een, is een, is een gezagsfiguur... Wat, van wat voor soort en ook. Die is een beetje gezellig. maken ze met z'n allen gaan kaarten. En dat ja. ze elkaar ja. aardig vinden. En dat geen dat techniek ze, meer bij En teren. dat ze haken gaan, gaan mooi gaan kammen en zo. En zullen, en, zullen we het gewoon eens aan een echte vragen dit? Ja, ik wilde eigenlijk zeggen Sefergoze. Maar uh, die naam, naam hebben we al een tijdje niet meer horen vallen. Dat is altijd dus, leuk. Dan Jullie, dan... Dan... Jullie bedankt voor ja. de voor de Mark Vissen en Jan Heemst. Graag gedaan. Nou, dan gaat we gaan we los. We willen graag over Sef Vergozen praten. Maar natuurlijk ook over de wedstrijd van gisteren over Balotelli. Frits Barend, ben je daar? Ja, Dion, ik ben er. Ja, sef vergozen, was het toch? Ja, nou ja, ik, hij heeft het bij PSV toen in een hele moeilijke situatie heel goed gedaan. Is de laatste eigenlijk niet bij PSV goed gedaan. Heeft. En ik hoorde het hele goede berichten over hem van mensen die met hem gewerkt hebben. En je zoekt dus, wat zij net ook zeiden, de mediadeskundigen... dat je moet iemand hebben met overwicht. En daarnaast moet je mensen hebben die de kleedkamertaal van de top kennen. Dus de Gullits, de Rijkaards, de Van Bastens. Nou ja, van Bastens gaat naar Herenveen. Ik vind Kluivert. Kluivert heeft het heel goed gedaan bij FC Twente de afgelopen jaar. Heeft iedereen verrast hoe goede trainer die is. Nou, die weet alles... Ook van wangedrag. Hij weet ook hoe spelers zich niet kunnen gedragen. Binnen en buiten het veld. Dat zijn jongens die alles meegemaakt hebben. Dat zei Cruijff vroeger ook altijd. Ik, ze nemen mij niet meer in de maling. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Dus mij nemen ze niet meer in de maling. Wie ze ook niet in de maling nemen is Balotelli. We hebben het niet meer over Ronaldo hè, in dit uh, gesprek. Nee, nee. Ja, het is gewoon en... Balotelli voor en na. Ja, dat, dat, hij heeft tegen Kroatië en tegen Spanje... had hij bij spreken net zo'n kans als die tweede gisteren tegen, uh, tegen Duitsland. Ja. Toen aarzelde hij, toen twijfelde iedereen terecht, is het wel zo'n goede voetballer. Maar hij heeft het te danken aan, aan Joachim Leu. Ja. Leu, heeft, Leu is geprezen waar Van Marwijk is afgebrand. Leu heeft doorgeselecteerd. Fantastisch, Badstuber en Hummels. Geweldig duo, met de zakker op de bank. Nou, we hebben ze gezien gisteren, die Badstuber en Hoemels. Twee beginnelingen, twee krakelingen werkelijk. Ben, gaat, ja. gaat nu met, uh, met Leuven hetzelfde gebeuren als uh, wat met Van nee, Marwijk is gebeurd? dan? Als, maar je ziet hoe afhankelijk je bent van de vorm van de dag. Uh, die Mertensakker zal ongetwijfeld gelach hebben op de bank. Die heb ik een tijdje geleden gesproken bij Arsenal. Uh, die was met één ding bezig fit worden voor het WK. Hij was fit. Hij heeft vijf wedstrijden fit op de bank gezeten. We hebben gejubeld over die Badstuber en Hoemels, Dat jonge uh, dynamische duw in het centrum. Wat werden ze weggespeeld gisteren? Eerst door Casano. Ah, Cassano had die uh, voor hun dan de rechterkant. op links. Hoe die van Hummels wegdraait. De ja, badstoeber heeft ja. in de lucht die, uh, die ballen helemaal niet gezien toen, Maar dat schot ook. Waar is ook helemaal de kluts kwijt. Dus we zien, en daarna is hij do door gaan met zijn voorhoede. Nou, je weet van Spits. We hebben het nu met, uh, bij ons met Huntelaar en Van Persie meegemaakt. Hij heeft Gomez na drie wedstrijden waarin hij topscorer was. En goed gespeeld. Dat vervangen door Klozen. Nou, tegen Griekenland, maar iedereen had van Griekenland gewonnen. Dat we wel zijn. Liep dat goed. Had hij ook nog Thomas Müller vervangen, Podolski vervangen. Daarmee maak je spitsen onzeker. En ik denk dat uh, uh, Italië heel dankbaar moet zijn. Prandelli, fantastische coach. Ook een prachtige man om te zien. Echt een ouderwets Italiaanse coach. Hoe hij gekleed gaat, hoe dat zwarte haar van hem staat. Maar die Prandelli als hij geen blessures en schorsing had gehad... had hij nog steeds met het elftal gespeeld... waarmee hij ook het toernooi was begonnen. Is hij vertrouwen blijven houden in Ballotelli. Nou, dat, dat toont ja. dat zo Die man heeft toch net de ervaring... Ik denk op dat Leu iets te veel in zichzelf is gaan geloven. Ik, een beetje overmoedig is geweest. Maar we hebben hem toch ontzettend geprezen om zijn lef... Ja. En precies, en daarom is hij waarschijnlijk overmoedig geweest. Hij dacht, ik kan alles wel flikken nu met het elftal. Het, je kan niet je hele voorwoorden vervangen en dan een wedstrijd later weer je voorwoorden vervangen en weer nieuwe spelers inbrengen. Blijkbaar kan dat dus niet op zo'n toernooi. Want dat is de ervaring ook. De, een toernooi, een, de winnaar van een toernooi, meestal zijn het de spelers die in het begin spelen, spelen ook op het eind. En logisch dat je ermee begint, maar dat zijn je beste spelers, denk je. Ja, dank dus dank je wel, Ik denk dat Frits. We, gisteren een beetje in zijn eigen overmoed Door zijn eigen overmoed is gevallen. Wie wordt er Europees kampioen, Frits? Ik heb er geen idee meer. Want Italië heeft uh, de eerste wedstrijd tegen Spanje heel verrassend gevoetbald. En ik blijf erbij, Spanje is zwakker dan Barcelona en Real Madrid. Dus de som uh, van de twee delen is zwakker dan de, de individuele delen op van elkaar afgetrokken. Beetje wacht, wacht, even, even. wacht even, Frits, wacht even. Maar meestal is het der delen sterker. Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is in dit geval niet het geval, omdat Barcelona is, uh, Spanje is toch Messi zonder Barcelona en Real Madrid zonder Ronaldo... Uh, ze hebben geen spits, ze zijn ook ontzettend aan het zoeken naar de spits. De tien spelers staan vast, maar de elfde is nog steeds niet bekend. Ze hebben het ook weer heel moeilijk gehad in hun halve finale tegen Portugal. Uiteindelijk naar penalties gewonnen. En Italië weet wat ze moeten doen. Italië staat vast, het elftal staat vast. En dat geeft... Uh... En dan vind ik ook nog iets bijzonders. Balotelli en het hele Italiaanse elftal. Die Brandelli is met zijn hele selectie naar Auschwitz gegaan. En dat vind ik zo bijzonder dat heeft Duitsland dus niet gedaan. Hij is met zijn hele selectie gegaan. En Balotelli... Is ook bijzonder. Is een geadopteerd kind, heeft een adoptieouders. Op zijn derde jaar door Ghanese ouders weggegeven. En zijn Joods-Duitse moeder heeft familie die in Auschwitz vermoord is. En hij is dus tijdens het bezoek in Auschwitz. Hij is heel erg op zoek gegaan naar de wortels van zijn adoptiemoeder. Dat vind ik ook wel weer bijzonder. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Frits. We spreken je nog wel, hoor, over dus de finale. ik ben voetballer Telly. Ja, ik begrijp het. Voor Italië. We gaan naar het tennis Wimbledon. De regen is voorbij. Het dak is nog wel steeds dicht, geloof ik. Mark Brasser kijkt naar de partij van Djokovic tegen Stepanek. Ja, interessante partij. Botsing van speelstijlen. Novak Djokovic vanaf de baseline en Radak Stepanek. Ja, dat is van een uitstervend ras, 33 jaar oud, zijn tiende Wimbledon al. Hij speelt voornamelijk surf en volley. Mooi om dat te zien, een beetje in de traditie van ja, Boris Becker, Stefan Edberg. Hè. Dat waren surf en volley spelers. Het is een gelijk opgaande strijd. Stepanek speelt goed, uh, staat 40-30 voor in de zevende game. Nog geen breaks, het is 3-3 in de eerste set. We blijven Wimbledon volgen in deze uitzending. Straks gaan we het natuurlijk ook nog hebben over de Eurotop. En misschien praten we ook nog wel over Michael Phelps. De zwemmer Michael Phelps en uh, de aankomende Olympische Spelen. Over uh, een paar minuten, dan zijn we er weer. Graag tot zo. Vanavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Politiek aan Zee. Deze week bij ons de gast Jetta Kleinsma, de nummer 2 van de PVDA en architect van de nieuwe vakbeweging. Het wordt weer leuk bij de vakbeweging. Echt wel. Over de verkiezingen, de PVDA en de vakbond. Vanavond van half 8 tot 8, Kees Boonman en Margriet Vromans met Politiek aan Zee. Hey! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En...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 Laat nu een onderhoudsbeurt uitvoeren bij uw Volkswagen dealer en krijg een waardebon voor een gratis APK. Kijk op volkswagen.nl slash actie. De opera Orfeo het Arudici keert wegens grote belangstelling terug naar de vijven van Paleisoes Dijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Arudicie. Vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een transporter van pak een beet vijf jaar oud 279 euro ex btw. Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Dit is Radio 1.